Twee dingen stelt ze aan u voor. Vanavond Den Haag. Ja, misschien sta ik wel op de mooiste plek van Den Haag. Ik kan het weten, want het is voor mij een thuiswedstrijd vanavond. Ik woon hier en mijn favoriete gebouw is toch wel het gebouw wat ik nu zie. Het stadhuis van Den Haag, ook wel het ijspaleis genoemd. Spierwit, heel veel glas... En er is heel veel om te doen geweest toen het neergezet werd. Maar wat is het mooi geworden. Op het Spuiplein staan we. Ik zie uh, het danstheater. Dat heb je hier ook, het Lucent danstheater. En de dokter Anton Philipszaal. En dat gaat straks allemaal tegen de vlakte. Want, Ousgeid u bent uh, artistiek leider van de Haagse toneelgroep De Appel... en artistiek directeur van Den Haag 2018. We staan hier een beetje, denk ik, op het culturele hart van Den Haag, of niet? Nou, in ieder geval één van de. En, en als dat Spuiforum er is... Uh, en je zou dat verder uitbreiden naar ook uh, de Nieuwe Kerk... en naar het Filmhuis en naar het Spuitheater... dan heb je hier een aantal theaters en een aantal culturele potenties bij elkaar... die, uh, die eigenlijk uniek zijn. En dat nee. is nodig voor uh, ook die titel, Culturele Hoofdstad 2018? Nee, dat is niet nodig... Uh, het het Spuiforum staat als zodanig wel genoemd in, uh, in ons bidboek. Maar wat ik het meest interessante vind van het Spuiforum. Nog even afgezien van de architectuur. Nou, er is altijd discussie over. U zei het net zelf al. Dat, uh, dat, uh, dat uh, gemeentehuis had er ook helemaal niet mogen komen. Er zijn geloof ik twee wethouders overgevallen. Nu vindt iedereen het prachtig. Het is een beetje Nederlands ook. Kruideniermentaliteit. Maar het is natuurlijk fantastisch als daar een Spuiforum komt. En wat nou het meest interessante is is dat in dat gebouw ook het conservatorium erbij komt. En wat krijg je dan? Dan krijg je de brug die geslagen wordt... tussen Nieuw Talent, het Residentieorkest, en de brug van muziek naar dans. En die combinatie in één gebouw van jong talent, nieuwe mensen en de gevestigde top. Zowel van, van, van muziek als van dans. Ja, dat, dat maakt het uniek. En, en dat is ook letterlijk uniek in, in Nederland dat dat bij elkaar komt. Laten we naar binnen gaan, want we staan bij de bibliotheek. Hier binnen is een, een studio, de Studio Bibliotheek Den Haag. Daar lopen we even naartoe. Dat is een stukje lopen. In de tussentijd vertel ik nog even dat Den Haag het moet opnemen tegen Utrecht. Leeuwarden, Eindhoven en Maastricht. En allemaal moeten ze aan het eind van deze week een presentatie houden. Dat gebeurt dan heel officieel voor een Europese jury. En uh, in al die steden zijn wij de afgelopen weken... en de vaste luisteraar weet dat geweest, twee dingen. Want is het heel belangrijk, scheid... Kijk uit, want we gaan naar de roltrap. Oeh, rolltrap op. Is het, uh, uh, hoe belangrijk is het om die titel te krijgen? Het is ook een beetje vaag, culturele hoofdstad 2018. Het zal wel, denk ik, toch ook af en toe. Ja, nou ja, toen ik eraan begon, heb ik altijd tegen iedereen in alle gesprekken gehad. En we hebben inderdaad letterlijk met, met duizenden mensen gesproken. Ik heb gezegd, eigenlijk, ten aanzien van het concept en de visie, gaat het om 2025. Dus het gaat om een 10 of een 15 jaren plan. En als je dat uh, goed voor ogen hebt, en je hebt daar een visie over, waar je over 10, 15 jaar wil zijn dan is het uh, fantastisch als je de kans krijgt om, in dit geval in 2018... om dan te kunnen laten zien waar die visie en waar dat concept mee te maken heeft. Nou, laten we er verder over praten met nog een aantal andere gasten hier aan tafel. Goedenavond. Goedenavond. Wij doen even de jas uit, want uh, dat mag. We zitten nu binnen en ik ga even de volgende gasten uh, voorstellen... hier in Studio Bibliotheek Den Haag. Lex Schoenmaker, welkom. Ja, welkom. Seksielectie werd er ook al gezegd, Ja, nou, dat is een beetje uit de tijd nu, hoor. <laughs> want hoe oud is Lexgoedmaker op dit moment? Uh, 65 jaar jong. Ja, ja. En dan mag je geen seksielectie meer nee, zeggen, begrijp Nee, dan Dan ben je over die tijd bij je heen. Ja, maar wel een enorm echte ha ha Hagenees, hè? Ja, nou, Hagenees, ja. Ja, want wat was het ook alweer? Het verschil tussen Hagenees en Hagenaar? Nou, de Laan van Middenvoort, hè. Ja, want de Laan van Middenvoort voor mensen die... Over de Laan van Middenvoort dan is het de Hagenaar... En daarachter ben je meer haar genees. Ja, en waar is Lex Schoenmaker geboren? Ik ben geboren, volgens mij, in het west ziekenhuis. En ik heb tot mijn 23e gewoond in de Jubestraat. En dat is? In welke Transvaal. wijk? In Transvaal. En uh, heeft hij. Want wat voor wijk was dat eigenlijk in die tijd? Nou, dat... een hele schone, mooie wijk. Uh, niet vergeleken met nu. Want je had volkstuintjes voor de, in de straat waar, waar ik woonde. Maar dat had je zo. Uh, je had op iedere hoek van de straat had je een winkeltje. Een zijtje garenboer of een, een groenteboer. Melkboer, hè, want dat heet, zo heette het allemaal. Of het nou boeren waren, weet ik ja, niet. Maar het, de ja. En de kolenboer, ja. In ja. ja. de straat. Dus ja, dat... Het waren boeren, maar het, het waren gewoon uh, zaakjes. Ja, ik moet nog even vertellen, want volgens mij heb ik dat helemaal niet gedaan. Dat, want ik heb het gelijk over seksselectie. Maar ik moet nog even zeggen dat u natuurlijk speelde bij eerst ADO. En toen werd het geloof ik FC Den Haag. Nu is het ADO Den Haag. Want u bent gewoon een wereldberoemde voetballer, toch? Nou, ja. Wereldberoemd in Nederland dan? Nou, dan ben je meer uh, een algemene bekende Nederlander. Hè? Ja. Maar nee, ik heb bij ADO gespeeld. Ik heb bij uh, Feyenoord gespeeld. Ik heb bij FC Den Haag gespeeld. Ik ben trainer geworden bij ADO en ook bij Feyenoord ben ik trainer geweest. Ik heb in saudi gewerkt, ik heb in de Emiraten gewerkt. En... Nou, voetbal is uw ding en dat is eigenlijk, denk ik, gewoon begonnen daar bij die boeren in Transvaal, of niet? Waar ik het net over had, de melkbuur op straat, op, of op niet? Op straat, ja. op straat, ja. Elke dag? Elke dag na schooltijd uh, kwam hij thuis en dan ging hij de straat op. En dan uh, voetbalde je tot uh, etenstijd en dan werd uh, je naar binnen geroepen En dan vaak was het na het eten direct nog even naar buiten toe. Spelen, maar het was meestal voetballen. Dus Transvaal heeft u wel gevormd? Ja, maar goed, het was ook een hele mooie wijk. Uh, Transvaal, je had uh, Moerwijk, daar heb ik dan uh, 30 jaar gewoond. Dus wat dat betreft, uh, uh, ja, Den Haag... Uh, je bent altijd blij als je terugkomt vanuit uh, waar dan ook. Of het vanuit Schiphol is, of uit uh, Eindhoven of uh, Rotterdam... Ik Ben altijd maar blij als je weer in Den Haag bent. Ja, we vergeten helemaal dat prachtige clublied wat we nog hebben. Laat maar even horen dan, jongens. Nou, dat vind ik, dat niet zo mooi. Ik heb het liever van Harry Jekkers. Want dit is niet goed. Nou, ja, dit is wel het echte clublied van ADO, maar dat is gezongen door, uh, door allemaal oud bestuursleden die a die konden zingen en b uh, <lacht> bij elkaar geraap zootje waren. <lacht> Nou, ik doe dan maar weer weg, zie je. Dat was eigenlijk goed dat ik er helemaal niet meer aan dacht. Nee, maar uh, wij als, als echte Haagenaars vinden we natuurlijk van Harry Jekkers veel leuker. Natuurlijk. Ja. We gaan even naar uh, nog een gast uh, hier aan tafel. En dat is uh, Johan Vrouwenvelde. Goedenavond. Goedenavond. Beter bekend als de uh, zanger van de Ragers. De Rijgers, ja. ik Ik in ja. aan Den Haag, maar dat Haags praten kan ik nog steeds dat niet. niet Samen met uh, Elvin Den Haan, die hier ook is. Hallo. Zometeen gaan we luisteren ook opgegroeid in dezelfde wijk als Lex Boelma. Ja, ik ben Hoos geboren niet? in Transvaal en opgegroeid in Moerwijk, zeg maar. Boules, dus uh, redelijk parallel. Ja. Ja. En, en hoe oud bent u? Ik ben uh, 55. Ja, ja. Dus je hebt niet met elkaar gevoetbald, denk ik. Nee, nee. Ik ben sowieso niet zo. Maar wij voetbalden wel ook gewoon in de wijk. Ik heb nooit op een club gezeten, maar dat op straat spelen en daar gaan voetballen, dat herken ik wel. Dat maar, maar ook toch wel. ook een Hagenees dan? Ja, Ja. De, ja. de, de, de, de, de arme kant van de Laan van Merenvoort. Ja, Want ja. ik bedoel, er is geen uh, uh, meer gescheidener stad dan Den Haag te vinden, denk zeg ik. Eens, ja. oh, no, no, no, no. Rotterdam ook, die wordt uh, door het water gescheiden. En Amsterdam wordt ook door het water gescheiden. Den Haag is de Laan van Merenvoort. Ja, maar Laan van Merenvoort is wel zo. Ik bedoel, woon je aan de op het Veen uh, is dat geloof ik dan, ja. dan uh, uh, ben je Haagenees. Ja. Woon je op het. Uh, zand, dan ben je keurig en dan uh, ja. ben je een hagenaar. En ik kijk nou gelijk naar Ausgerdanus. Die zit me aan te kijken wat heeft dit te maken met de culturele hoofdstad 2018. <laughs> ja, alles? Want, uh, ja, toch wel, hè? Want, ja, het want, is, uh... Gaat het hier ook over? Gewoon over dit soort gevoel wat er is bij Den Haag? Ja, nou, segregatie is genoemd. En, uh, uh, je, je kunt zeggen dat we inderdaad de, de meest gesegregeerde uh, stad zijn van Nederland... Uh, dat is, als je het dan hebt over culturele hoofdstad... Uh, natuurlijk flauwekul als je dat vergelijkt met steden als, als uh, Marseille of, of uh, Parijs. Dus dan, dan is het hier uh, qua problematiek is het een fluitje van een cent. Maar het is zo dat er, dat er uh, vanuit dat hele verre verleden die, die zandwallen waren. En het was letterlijk zo dat als je je huis op zand zette, dan bleef het recht staan En als je het op veen zette, dat veen dat droogde uit dan zakten die huizen op een gegeven moment in. En daarom was dat zand veel duurder. En daarom is, ja, nou, je, ziet, je kan precies zien waar die, waar die richels uh, uh, uh, liepen. En uh, ja, dat die, die, die, die, die, die tweedeling, uh, die, die, die was er in het verleden. En toen was het, maar dan praat je over... 1 twee generaties terug, had je de Hagenees en de Hagenaar. Nu is dat natuurlijk veel meer verbreed naar allochtonen en autochtonen. Auto ja, en, en zou u en, zichzelf wel Hagenaar noemen? Ik weet niet, woont uh, u op het Zand of op het Veen? Ja, ik, ik, ik, ik heb op het, op het Zand gewoond en op het Veen... Uh, ik ben Amsterdammer van huis uit. Ik uh, ben geloof ik 16 keer verhuisd. Dus ik ben een beetje uh, uh, stadsloos. Maar ik woon Heel 30 jaar in Den Haag. In Den Haag dus uh, in feite ben ik ook Hagenaar. En, en ook ha ik zou het liefst Hagenees zijn. Maar ik, allebei. ik ben ja. het allebei. Ja, en, en, en culturele hoofdstad 2018... dat gaat dus ook over Hagenaar en Hagenees, of niet? Ja, nou in essentie zou je kunnen zeggen... Uh, dat, dat wat, wat, wat, ons, uh, wat de essentie van dat bitboek is... is eigenlijk uh, imaginary forces. Hè. Wat cultuur doet, die laat je over grenzen kijken. En uh, zowel stedelijk als landelijk... als ook de hele discussie in Europa... gaan letterlijk vandaag de dag over grenzen. Gaan we die muren optrekken of gaan we ze afbreken? En we zitten echt op een kantelpunt op dit ogenblik. heel interessante tijd... Uh, A, of ons dat lukt en B, of we dat willen. Met name uh, ga je angst zaaien of ga je je laten inspireren door de diversiteit? En dat heeft alles te maken met over grenzen heen kijken. En ja, dan, dan zit je in een haag goed, want daar heb je meer dan 140 uh, nationaliteiten. Ja. En als je daar goed mee omgaat, ja, dan... Uh... Dan moet dat gaan lukken. Daar gaan we zo meteen verder over praten. Want laten we dan toch maar even naar dat Platte Haags gaan luisteren van de Reigers. En dan ga ik vragen of uh, Johan Vrouwenvelder gaat uh, zingen samen met Elvin Den Haan. Ja, die is er ook bij. En hoe heet het uh, nummer? Dat heet uh, De Mooiste Meisjes uit Den Haag. Of uit De Haag? Uit De Haag. Moet ik eigenlijk zeggen. Ga jullie gang. Hola. Hoi. De allermooiste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit De Haag. Ze zijn hele mooie Syriaanse, ja zelfs de allermooiste Spaanse, de Haagse meisjes die verslaan ze. De allermooiste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit De Haag. Ga maar naar Spanje toe en vraag ze, wil jij het chica of een Haagse? Nou dat is geen vraag. De allermooiste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit De Haag. Het zijn de meisjes uit De Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag. De allermooiste van de hele wereld zijn de meisjes uit de Haag. Allee! Oh, hey! Er staat vier couplet, twee. Ja. Nummertje twee. De allerleukste van de hele wereld zijn de meisjes uit de Haag. Ik had er eentje in Sevilla, die me reuze groepen viel. Ja, wat zijn ze nou die plaag? Ja. Ze viel jaren later door de man te zijn. Ik kom eigenlijk uit de Haag. Een lep de zesperspapai in Granada, ik probeer de rampada, Paar maar. maar het is ja. voor mij geen vraag. De allerleukste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de Haag. Allemaal, het zijn de meisjes uit de Haag, het zijn de meisjes uit de Haag, het zijn de meisjes uit de Haag. De allerleukste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de Haag. Hij je de warmste, Echt wel. De allerarmste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de Haag. Slecht zeg, die vallen voor de charme en mij die stochten in de armen, van de ene van andere karmen. De allerbarmsten van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de Haag. En heb je, je last van je hormonen, ja. dan moet je met je Spaanse schoonen, en zeker tien samenwonen. De allerbarmste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de Haag. Het zijn de meisjes uit de Haag, het zijn de meisjes uit de Haag, het zijn de meisjes uit de Haag. De allerliefste van de heden bij de wereld zijn de meisjes uit de Haag. Kom hee! Ja, nog eentje, dames en heren. Mijn liefste. Bijna bijna. De, de allerliefste van de heden bij de wereld zijn de meisjes uit de Haag. Misschien kwam Eva wel uit Spanje en was die appel wel oranje en had haar een adembreuze spijt, want als Eva nog zo kan je, ja, tja, het was mooi, geen Haagse meid. En aan het eind van dit versijn zing ik nog één keer het refrein. De allerlaatste woorden zijn: oh. De allerliefste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de Haag. Zo so is dat. Echt wel. Het zijn de meisjes uit de Haag. Jawel. het zijn de meisjes uit de Haag. Jawel. het zijn de meisjes uit de Haag. De allerliefste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de Haag. Dank Woe! wel. De reigers waren dat. Twee dingen is vandaag te gast in de Centrale Bibliotheek in Den Haag. En dat allemaal de, omdat Den Haag de ambitie heeft... om culturele hoofdstad van Europa te worden in 2018. Eind deze week dan presenteren zij zich samen met Utrecht... Leeuwarden, Eindhoven en Maastricht... Uh, aan een Europese jury. Dat gaat er allemaal heel officieel aan toe met een bidboek. Het woord viel al even. En de vraag is natuurlijk, wat heeft Den Haag te bieden... ook in vergelijking met die andere steden? Nou, drie gasten hier aan tafel. Oud voetballer en trainer Lex Schoenmaker. Artistiek leider, ook van uh, artistiek directeur van 2018... Ous Grijdanus en Van de Appel. En u hoorde hem al even, Johan uh, Vrouwenvelder... in uh, prachtig onvervalst Haags... En uh, opgegroeid in Transvaal. Nee, opgegroeid in uh, Bouwles. Dat dus vlakbij Moerwijk. Ja, ge ja, geboren, geboren in, tra in Transvaal. In Transvaal. Uh, bedoel, omschrijf eens, hoe, hoe was het daar in die tijd? We hebben net al even gehoord van Lex Groenbaker. Dat clublied van Harry Jekkers. Dat Oude Haag, neem ik aan dat je bedoelt. Ja, ja. Dat is wel echt uh, de sfeer van, uh, van Moerwijk. He? Gewoon dat voetballen in zo uh, met, tussen die flats in. En kerstbomen uh, En autobanden. En... Uh, ja, ik had dan duiven. Dat was ook wel echt zo'n... Duiven? Duiven, ja. Ook wel typisch iets van de Haag. Daar heb ik eigenlijk dat platte haar over gehad. Want, Want bij mij werd eigenlijk helemaal niet zo heel plat gepraat. Maar die duivenmelkers onderling, dat was altijd vreselijk. Dat was allemaal... Ja, dan heb je de sierduiven en die, die moet je dan proberen van elkaar te vangen. Hoe ging dat dan? Uh, ja, nou, nou ja, je laat een mannetje uit en een ander laat een vrouwtje uit. En dan probeer je dus van elkaar die duiven te vangen. Dat is eigenlijk een... Uh, het, in, een mannetje in een nood. Het vrouwtje. Of andersom. Dat, uh, he, dat, maar, <laughs> uh, maar wat voor geluiden maak je daar dan bij? Nou, die, die, die duivenman die laatst nog zo bekend was. Zo, huu, hu, hu. Dat zo stond ik ook klein jongetje gitaar spelen en duivenmelken. En uiteindelijk ze... ga je dan haags praten? O? Nou ja, die gasten praten allemaal erg haags nog dan, dan, dan bij ons werd gepraat eigenlijk. Want die gingen allemaal naar, uh, naar de Zwarte Vogel, uh, de uh, Schotburgstraat. Schotburgstraat uh, ja, ja. Ja, ja, die kent iedereen dan. Dus dat is, maar dat is wel een, uh, een bepaald sfeertje. Ja, is... maar, maar Lex schoonmaken. als je nou het verhaal hoort van Ousgeidaan... Uh, uh, als u het verhaal hoort, is dat iets wat, wat, wat u dan aanspreekt als hagenaar? Dat, dat we zo'n titel zouden krijgen... Nou, dat zal wel uh, mooi zijn, denk ik. Want uh, er is natuurlijk al veel ontnomen. We hadden het over het Noord-GC uh, uh, Jazz Festival. Nou, ja. het is weg, dat gaat naar Rotterdam toe. En die, die uh, komen allemaal, dat, dat soort dingen, naar voren toe. En uh, allemaal uh, grote evenementen. En ik vind gewoon dat uh, Den Haag heel veel te bieden heeft. Maar goed, we hebben het nog niet over het voetbal gehad. Want Ousgerdanus, u zei net buiten, ik ben niet zo'n voetballiefhebber. Maar toch, is zoiets als voetbal ook belangrijk om zeg maar, bij die cultuur van 2018 te horen. Want FC Den Haag of ADO Den Haag, hoe je het dan ook noemt... Uh, dat is toch heel belangrijk voor ja. Den Haag? Nou ah, ja, uh, noem sport het, het, het, het mooiste sportevenement zijn natuurlijk de Olympische Spelen. En als je het daarmee vergelijkt... en cultuur zou zich daar heel graag mee willen vergelijken... Uh, dat, dat cultuur uh, natuurlijk een manier is om ook die grenzen te slechten. Nou, sport doet dat al, die Olympische Spelen. Het is in de tijd van de Grieken, je moet een end, end terug. Maar uh, als die Pythische Spelen daar waren dat, waren... dat waren Spelen waar dan uh, ook toneelwedstrijden werden gehouden... Naast uh, de, de wedstrijden, uh, de turnwedstrijden en, en de, uh, de wedstrijden worstelen en dat soort dingen. En dan was het verplicht om te, met de oorlogen te stoppen. Want men vond dat zo belangrijk uh, dat men vond dat iedereen naar die Spelen moest kunnen. Nou, een rest daarvan vind je nog terug in de Olympische Spelen. En uh, het, voor mij is de zin om, om um, überhaupt het uh, culturele hoofdsteden nog in leven te houden... is om je de vraag te stellen, wat kan cultuur... in de breedste zin, dan heb ik het niet over de elitaire cultuur... maar wat kan cultuur nou in een samenleving betekenen? Wat is dat? En dat is zoveel meer dan wat er, uh, wat er in die topcultuur gebruikt... Bij, bij dans en musea en in theater. Want daar denk uh, je wel gelijk aan. Ja, dat denk Als je, aan, je aan, maar cultuur dat is, denkt, dan ja. denk je toch aan toneel, ja. Ja. aan... Ja. Het zit wel bij elkaar. Cultuur en sport is toch heel uh, nauw met elkaar verweven. En waarom? In 2014 krijg je de WK hockey hier in, uh, in het voorpark. Uh, ze wilden dus uh, de Europese kampioenschappen uh, zeilen. En uh, dat, dat nieuwe gebeuren willen ze ook naar uh, Scheveningen halen. surfen denk ik. Ja, Ja, Maar dat, dat, uh, dat kan alleen maar als uh, nu, zeg maar met dat uh, hele, nieuwe, hele nieuwe boulevard. Ja, dat, dan heeft dat wel een behoorlijke exposure. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja, want, want even, u noemt de boulevard. Dat is inderdaad prachtig wat ze daar hebben gedaan uh, in Scheveningen. Is dat belangrijk, dat, dat ook dat uiterlijk en ook de zee en alles wat daarbij hoort. Is dat een, een pre voor Den Haag? Ja, dat is een pre. We werden in de, in de 15e eeuw al de, uh, Toen was het nog een dorp overigens, maar uh, uh, uh, het mooiste dorp van Europa genoemd. Karel de Vijfde heeft u ons ooit die lindenbomen gegeven... die er nog altijd staan zijn, nu nieuwe Lindenbomen. lindebomen. Maar uh, we, we, hebben, we zijn een hele uitzonderlijke stad. Uh, ook de hele ontstaansgeschiedenis. We hadden al over die segregatie, maar uh, we zijn een hele uitzonderlijke stad. Uh, letterlijk die stad zonder muren. En dat heeft ons heel veel opgeleverd. Zowel letterlijk als figuur. Uh, we mochten geen stadsrechten hebben en daardoor kwam die generaal hier. Of je moet het omkeren. Die generaal kwam hier omdat wij geen stadsrechten hadden. En ze dachten, dan, dan blijft dat een dorp en dan uh, is het open. Net zoals Genève. Nou, op grond daarvan hebben we ook dat vredespaleis gekregen. Uh, we zijn ook bijna uniek in de wereld... dat je binnen vijf kilometer een gemeente en een provincie en een rijksoverheid hebt. En dat verplicht je ook om... Uh, openheid te betrachten, om transparant te zijn, om een voorbeeld te geven. Dan heb je ook nog eens het internationale hof... wat ook eigenlijk alleen maar kan bestaan bij de gratie van grensoverschrijdend denken. Nou, cultuur in de breedste zin doet dat. Dat begon al met uh, 50.000 jaar geleden toen de eerste uh, uh, oermens uh, een, uh, een potje uh, ging versieren. Nou, dat is het begin geweest van... Over een grens heen kijken en iets anders doen met, uh, uh, met een voorwerp. dan alleen maar het voorwerp als voorbeeld. Geen duur, geen dier doet dat ooit. Nou, en dat hele pakket van cultuur uh, en, en, en daarmee ook je eigen identiteit prijsgeven. Nou, dat is waar het over gaat. En als je het dan hebt over zand en veen, dan ligt hier natuurlijk een fantastische taak en een uitdaging om te zorgen dat als je die open stad bent. En natuurlijk liggen er hier ook nog muren. Maar als je die open stad bent, dat je, dat je leert kijken... en dat je ook een podium biedt aan al die mensen en al die minderheden. Ja, en, en wat hebben die daar dan aan? Dan ga ik nog even weer naar de reiger, die hier aan tafel zit. Ik bedoel, als hagenaar of hagenees nou. zit je dan te wachten op zo'n titel. Ik ga nog even terug op je voorbeeld. Ik zat even te denken van Den Haag. Wat toch wel belangrijk is om te zeggen... is dat het natuurlijk ook al sinds de jaren 60... de popstad van Nederland is. Als je het nou over cultuur hebt en over allerlei soorten. Cultuur, sport heb je. Dat laat ik dan toch even nog wel gezegd hebben. Noem eens een paar bands, hè? Ja, Goldie, Ring, Kane, Direct, nu dan. Anouk toch ook? Anhoek, zeker. Niet tenminste. Het is de grootste popstad van Nederland. Van Nederland, nog steeds. Dus dat is toch ook wel iets... Ja, met het paard. Dat is niet helemaal antwoord op de vraag, nee, geloof nee, ik? Nee, maar... precies. Dus daarom zit ik nog even de, de, die vraag uh, wil ik dan toch wel weten. Ja. Ik bedoel, wat, wat heb je als hagenaar eraan dat je die titel hebt straks? Nou ja, ik denk dat, dat, dat, dat uh, elke prijs of, of goede titel die iedereen krijgt... op welk gebied dan ook, dat dat dus die zal zijn... en dat het iets waar je trots op kan zijn... waar je dan weer natuurlijk uh, met de hele marketing... en dat, dat zal zeker wat opleveren, dat lijkt me wel. Ja, het gaat ook heel veel kosten, hè? Want wat kost het, gedaan is? Ja, dat is ook weer zo Nederlands. Hè? Wat kost het en wat hou je eraan over? In deze uh, je, je tijd kunt, is dat heel je, belangrijk. Je, je kunt zeggen... Uh, uh, uh, het kost ongeveer 600 miljoen. Je kunt ook zeggen het is 12 miljoen. Het is maar net wat je meetelt. Tel je de financiën van de boulevard erbij? Tel je het Spuiforum erbij? 180 uh, miljoen, je... en dat is een hoop om te doen geweest. Ja. Want er wordt ook gezegd... 180 miljoen naar zo'n high culture uh, uh, ding. Ja. En aan de andere kant wordt het korenhuis... wat hier de muziekschool is... Uh, wordt enorm al bezuinigd ja. en... en dat is toch moeilijk uit te leggen aan ja. een gewone Hagenaar of Hagenese. Nou, niet aan een gewone Hagenaar. Dat is moeilijk uit te leggen aan de Nederlander. Want wij hebben natuurlijk maar een heel dun laagje cultuurbesef. Dus, ik bedoel, neem, neem de Mondriaan. Onze laatste waar we nu zo trots op zijn: de Victory Boogie Woogie. En ik weet nog dat daar schande over gesproken werd. We hebben toch al een Mondriaan? He? Nou, hier dat Spuiforum. Uh, uh, Je kunt er van alles over zeggen. Maar er staat een gebouw, wat toen gebouwd is, ook heel goedkoop. Laten we het heel goedkoop houden. Kijken naar het Koerhuis en wat daar gebeurd is. Natuurlijk doodzonde dat dat op zo'n manier uh, is, is verpest. eigenlijk. Zo mag je dat toch wel zeggen. Nou, natuurlijk kun je hier verpest ook. Is het verpest omdat het gerenoveerd is? Of... Nou nee, dat Koerhuis zelf niet. Maar kan je, nou, als je, alles wat er omheen staat, het Koerhuis, dat zie je niet meer. Dus het is maar helemaal de vraag wat je daarvoor over hebt. Een, een Centre Pompidou, uh, of wat er überhaupt in heel Berlijn gebeurt, dat zou in Nederland nooit gebeuren. Daar zijn we kruideniers voor. En we zouden het liefst dus een heel goedkoop weer een kartonnen doos neerzetten. Eh, zoals dat twintig jaar geleden gebeurde. Dus dat was toen ook de opdracht. Nou, als je je nu de vraag stelt... We moeten het verder niet over dat Spuiforum hebben. Maar als je de vraag stelt, moet je nu, eh, omdat we nu in een crisis zitten... En crisis, waar hebben we het over? Maar we zitten in een crisis. Moet je dan nu eh, zeggen, nou dan gaan we het nu voor 50 miljoen gaan we het verbouwen. En dan zit je over tien jaar met iets nieuws. Er is voor gekozen, dat is democratisch gebeurd. Het is heel goed dat er een zware discussie over is. Er is gekozen, we gaan het nieuw doen. En dan kan je dus kiezen voor, gaan we het heel goedkoop doen? Of gaan we nou eens iets neerzetten wat er over 100 jaar nog staat? En als je zegt, van het staat er over 100 jaar nog. Zoals uh, uh, het, het, het concertgebouw in Amsterdam. En het is een goed gebouw. Nou, dan kan je gaan rekenen hoeveel dat gebouw dan hoe over die oplevert. Hoe het oplevert. Dus dat is eigenlijk uh, waar het over gaat. Ja, want we zijn alweer aan het eind van twee dingen voor vandaag. En ik wil toch ook nog even aan Lex Schoenmaker. En uh, als er nog tijd is, ook aan, aan de anderen aan tafel vragen. wat nou eigenlijk de mooiste plek is in Den Haag. Als je dan spreekt over die brede cultuur. Dus niet alleen de dans en het toneel en de muziek. Uh, maar ook de sport. en, en, en, en ook uh, het uh, gevoel misschien van het Koerhuis in Scheveningen. Wat is dan de mooiste plek volgens Lex Schoenmaker? Ja, de Haagse Binnenstad is natuurlijk de mooiste plek om, om te vertoeven. Maar noem eens iets. Ja, ik vind nou, gewoon het, het, het centrum van Den Haag vind ik gewoon heel mooi. Bij het Binnenhof ook, bij het Torentje, of niet zozeer, nee, dat deel. Niet zozeer het. Nee, dat is de, de aanloop ernaartoe, hè, naar het Binnenhof toe. Maar uh, gewoon het centraal uh, waar alle uh, zaken zitten, van uh, welke grote merken dan ook. Want, Mag geen reclame maken natuurlijk. Nee, jij bedoelt gewoon de, de, eigenlijk het winkelcentrum. Ja. Dat is leuk, want degene die uit het Veen komt, die komt naar het centrum Ja, ik vind de mooiste plaats. Natuurlijk vind ik ook het Binnenhof fantastisch. Ja. Lange geschiedenis. Ik vind de mooiste plek de markt. We hebben de grootste schilderswijk, markt. Dat heb ik al gezegd. De Haagse Markt is de mooiste plek in Den Haag. Oh. Want het is ook de grootste van Nederland. Precies. Ja. Nou, dan zijn we het helemaal eens. Ja, Zand en zween op ja. één lijn. Ja, Johan moet je kijken. Nee, ik niet hoor, want ik vind voorhoud het mooiste. Het voorhoud, lange voorhoud. En ja. diligentie daar. Ja. ja, dat is ook ja, ja. inderdaad een van de mooiste pleinen Kortom. van Europa, durf ja. ik te zeggen. Goed, mag ik u allen danken voor het uh, meepraten vandaag in twee dingen. Aanstaande vrijdag weten we het, uh, hoeveel steden in ieder geval door de eerste ronde komen. Ja. Al, al zenuwachtig, gaan we het redden, Ouscheidanus? Gaat Den Haag het redden? Ja, nou, we, ja, ja, we gaan het redden, want als we, net, als we door zijn naar de shortlist... dan hebben we het gered. En als we niet doorgaan naar de shortlist, dan uh, doen we het zelf. Nou goed, we wachten dat af. Vrijdag, dan, uh, dan weten we het. Want dan moet uh, die presentatie worden gehouden voor de Europese jury. En in twee dingen komen we daar dan ook s'avonds uitgebreid op terug. Goed, dat was het voor vandaag. Meer informatie, ga naar de website dingen.nl En zometeen uh, Luc Iking, want die presenteert vandaag BNN Today. Hai, goeiedag. Wat vind jij de mooiste tv-tune? De mooiste, nou in ieder geval niet die van de wereld draait door. Dat vind ik echt vreselijk. Ik vraag me elke keer af, als ik dat programma dan weer eens kijk, waarom ze daar nog geen ander voor hebben bedacht. Nou. Dus ik, uh, <laughs> ik uh, zie het wat negatief, geloof ik. Maar ja, dat nee, geeft niet ik... ik heb wel goed nieuws voor je. De schrijver van die Tune die hebben we in de uitzending. Oh, goed, dus dan goed, ga ik goed, meteen zo. aan een vraag. Want wat wat, wat <laughs> vind je er niet goed aan? Ik word er helemaal gek van. Ik vind Wordt het echt vreselijk. Ik ben ook al gewoon een oude vrouw. Vind ik bedoel, ik het geef echt het omhoog naar vele... toe. Ik vind hem echt Is heel een lelijk. een oude vrouw. Ja. Oké, okay, nou, heel goed. Start genoteerd. We gaan het er straks over hebben over TV-Tunes. En met Erbe praten we samen met uh, uh, Sven Kramer over zijn break. De break van Sven Kramer. Dat allemaal zo meteen in BNN Today. Nu eerst het nieuws met Nanette Wel. Radio 1. Het NOS-journaal.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 In de Verenigde Staten zeggen steeds meer republikeinse politici dat belastingverhoging bespreekbaar moet zijn om het enorme begrotingstekort te beteugelen. De meeste republikeinen hebben onder invloed van conservatief rechtse krachten binnen hun partij een belofte gedaan om nooit mee te werken aan belastingverhoging. Maar progressievere partijgenoten zeggen nu dat zo'n belofte niet meer van deze tijd is.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 BNN Today. Luc Ikink. Het is bijna drie minuten over half negen. Goedenavond. Julius Jaspers is presentator van Top Chef en schreef smart koek boeken vol met tips en recepten. Niet heel erg gek natuurlijk. Zijn moeder was culinaire journalist... en toen hij klein was, had hij al regelmatig in sterrenrestaurants. Met hem en met een jong kooktalent bespreken we deze voor chef-kok slopende sterrendag. Facebook heeft nieuwe privacyregels en om zelf nog een klein beetje controle te houden over je filmpjes en foto's... moet je even een tekstje plaatsen op je wall waarin je jouw copyright opeist. In mijn Facebook wall doet echt iedereen dat, maar is dat nou nodig of is het totale onzin? Zometeen het antwoord, alvast een spoiler, het is totale onzin. Kijk met ons mee via radio1.nl en dan klik je op het webcam-icoontje en dan zie je ons in de studio zitten. Onder andere met Martijn Schimmer, goedenavond. Goedenavond. Ja, we hadden net uh, <laughs> Alex Bruin. die ja. werd dus helemaal gek van de Wereld draait. Door Tune. Die heb jij geschreven. Dat klopt, ja. Uh, ja. Kun, jij, kun jij iets bedenken waarom mensen hem niet goed zouden vinden? Nou, hij komt ontzettend vaak voorbij. Dus ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken, ja, weer dat ding. Maar dat is denk ik juist de kracht van een goede tune. Ja, ja, ja. Hij mag soms wel een beetje in een, in, in, in, een oorkruipertje zijn. Hij is een earworm. Hij een weet earworm, dan, ja, ja, klopt. Oké, okay, dus uh, waarom is hij wel goed? Omdat hij super herkenbaar is. Iedereen kan hem meenuren. Iedereen kan hem En Als je hem hoort, dan weet je dat het programma begint. Het is het belangrijkste wat een tune moet doen. Ja. We gaan straks praten over, onder andere de titelsong van Goede Tijd en slechte Tijd. is de uitgeroepen tot de beste tv-tune van Nederland. Ja. Uh, we willen graag weten waar een goede tv-tune aan moet voldoen. Had jij die tune willen schrijven? Want die heb je niet geschreven. Um, ja, die had ik wel willen schrijven, ja. Voor het geld of ook voor de, omdat hij zo mooi is? Nou, het zou wel leuk zijn om hem te doen. En uh, ja, het geld is natuurlijk ook leuk, maar het is vooral wel een uitdaging. Zeker iets wat dagelijks voorbij komt, dat wil je wel graag doen. Omdat gewoon heel veel mensen het horen. En dat is het leukste natuurlijk als je muziek maakt, dat heel ja. veel mensen je muziek horen. Ja, ja, ja. <lacht> um, we praten verder straks over deze en ook andere legendarische tv-tunes, zoals ook deze... Vind je de beste, hè? Nou, ik vind het van de gezongen tunes. Ja. Vind ik het wel eigenlijk de beste. Het is gewoon een wereldhit geworden. En dat wil je natuurlijk eigenlijk altijd. Een tv-tune die, die tot wereldhit wordt. Dat is prachtig. Ja, dus als hij, als hij maar op de radio vaak wordt gedraaid... en dan, dan, dan wordt het vanzelf een succes ook de tv-programma. Of, of, of, nou, dat weet ik niet. Maar ik vind het, het andersom, van deze tune... dat hij ook een leven heeft zonder het programma. Iedereen, die, he, heel veel tunes, ja, die koppel je toch aan het programma. En dit liedje is ook gewoon heel leuk om te horen... zonder dat je naar het programma kijkt. Ja, ja, ja. we gaan straks verder praten. Uh, heb je vragen? Praat ons, met ons mee op Twitter... via of Luk. En like ons ook op Facebook. Het adres is facebook.com slash bnntoday. Rond 9 uur worden de prijzen uitgereikt op het Wielen Gala in Sertogenbosch. En Gio Lippens die is daar op dit moment ook. Gio, goedenavond. Luc, goedenavond. Ja, je bent zonder doping, hoop ik, hè? daar. Uh, nou ja, het is maar net wat je doping noemt. Dat glaasje wijn is uh, eigenlijk ook wel een beetje doping. Hè? Yeah. Maar uh, ja, dat mag allemaal hoor. Uh, Blijf keurig binnen de limieten. <laughs> Gelukkig. En, uh, het is, het is we hebben het net of... gegeten. En, en de renners die zitten nu... Of tenminste, de oude renners hè, Je moet je voorstellen, je hebt de club van 48. Dat zijn allemaal oude kampioenen. Wereldkampioenen, Olympische kampioenen en die komen één keer in het jaar bij elkaar... en die kiezen dan uiteindelijk, die club... die kiest dan uiteindelijk de wielrenner van het jaar. En uh, ja, die mannen en vrouwen... want die zijn er natuurlijk ook bij oude wereldkampioenen... die zitten op dit moment allemaal aan tafel. Mm -hmm. Ik ben even de zaal stiekem binnengeslopen... De parade, het grote theater in Den Bosch. En uh, ja, daar gaat het straks allemaal gebeuren. Daar gaan ze straks dan bekendmaken wie de wielrenner en wielrenster van het jaar wordt. Ja, ik kan me toch voorstellen, ik maakte een beetje een flauw grapje... maar ik uh, uh, kan me voorstellen dat er toch een beetje een rare sfeer is daar. Hè? Er is wel hoop gebeurd in, uh, in wielerland een hoop geroezemoes in, in, in de zaal. Dat merkten wij rond een uur of zes toen al die uh, mensen binnenkwamen, al die auto-renners. En dan, uh, ja, dan zie je ze bij elkaar staan en uh, dan gaat het eigenlijk maar over één woord. En dat is natuurlijk doping. Mm. En het gaat natuurlijk allemaal om die zaken, die affaire rond Lens, Armstrong. Wat gaat er nou gebeuren? Onder andere met het Nederlandse wielrennen. Wat wil de KNWU? Die wil een onderzoekscommissie. Daar wordt morgen weer verder over gepraat met de drie grote Nederlandse wielerploegen. Ja, en zo is iedereen toch wel een beetje bezig met uh, dat verhaal. Jean-Marie Blanc, de toerbaas in de tijd dat Armstrong zijn overwinningen aan één reeg. Die is hier eregast vanavond. En uh, ja, dat was net ook wel bijzonder om mee te maken, want hij werd door de tv-collega's geïnterviewd. En uh, vooraf zei hij even, het mocht over alles gaan, behalve, nou, je kunt het wel raden. Mm, yeah. Maar goed, uiteindelijk ging het daar natuurlijk wel over, want ja, we weten allemaal dat er veel aan de hand is in de wielersport. En dat kun je zelfs met zo'n feestje als vanavond, kun je dat niet zomaar even wegpoetsen. Nee, nee, en misschien is zo'n feestje juist wel een goed moment om iedereen even te spreken. Wie zijn de kansen hebben trouwens van, van de prijzen? Uh, bij de mannen is uh, ja, de, kan, de grote kans hebben Nicky Terpstra. Ik kan je één ding verklappen. Hij is er niet bij. Dat heeft hij zelf al aangegeven, oh ja. want hij is boos over uh, de andere genomineerden. Dat uh, met name Lieve Westra en Lars Boom niet genomineerd zijn. Hij vindt dat die mannen betere prestaties hebben geleverd het afgelopen jaar dan uh, Robert Geesink en Bouke Mollema, die wel genomineerd zijn. En hij zelf natuurlijk. Maar goed, uh, laten we even uh, duidelijk zijn. Ik denk, als je kijkt naar de prestaties van het afgelopen jaar... dat Nicky Terpstra uh, verreweg uh, uh, de beste papieren hier heeft... en dus niet aanwezig is. En ik neem toch haast wel aan dat die mannen en vrouwen... van de Club van 48 besloten hebben om hem... in elk geval wielrenner van het jaar te noemen. Mm -hmm. ja, en bij de vrouwen, ja, ja. dat kun je wel raden, toch? Nee, ja, Daar dat hoeven me... we niet moeilijk over te doen. Er is er maar eentje. Ja, Marianne, hè? Ja, maar Janne Vossen kwam net ook hier binnen en ja, die steekt zo met kop en schouders boven de rest uit. Als je in één jaar tijd olympisch kampioen wordt, je wordt wereldkampioen in het veld en je wordt wereldkampioen op de weg. Ja, dan verdien je die titel meer dan ooit en ze heeft hem al een paar keer gewonnen. Dus wat dat betreft weet ze wat ze zo meteen allemaal moet doormaken hier op dat podium. We gaan het afwachten en we spreken hier straks om te kijken wie er gewonnen heeft. Dankjewel Gio. Doe maar. Robbie Williams, ik zag hem een tijdje geleden nog op tv, hij heeft een kind gekregen en is nu gelukkiger dan ooit. En dat hoor je onder andere aan dit liedje Candy. I was there Snel in je agenda zetten. 13 juli volgend jaar staat hij in de Amsterdam Arena. Vrijdag om 10 uur in de ochtend begint de kaartverkoop. Je moet er snel bij staan. In Engeland waren de kaarten eh, 50.000 stuks binnen een uur uitverkocht. Radio 1, BNN Today. Als gevolg van het nieuwe beleid op Facebook geef ik hierbij aan... dat op mijn persoonlijke gegevens, teksten, professionele foto's en video's enzovoort... als gevolg van de Berner-conventie mijn copyright rust... Veel discussie vandaag op Facebook over dat tekstje. Veel gebruikers zetten het op hun Facebookpagina... omdat ze denken dat ze zo onder de privacyregels van de sociale netwerksite uit kunnen komen. Wie een internetprofessor Tim Hofman. Goedenavond. Hallo Luc. Heb jij, jij tekstje op je Facebookpagina staan? Nee, natuurlijk niet. Waarom niet? Ik heb er letterlijk neergezet met een artikel wat het ontkrachten dat al mijn Facebook-vrienden die gedaan sukkels zijn <laughs> die niet goed lezen. Oké, okay, wat is het wat dan? Is. Wat is het dan precies? Het is uh, een uh, oorspronkelijk in Engels. Wat ooit de lucht is ingeworpen door iemand in Engeland um, over een Facebook-beleid, wat eigenlijk ook helemaal uh, niet nieuw is ja. um, en is al tijd, ik weet niet hoe lang het precies online staat, dat is een beetje een raadsel, maar in ieder geval is een site die uh, internet en dat soort dingen ontkrachten, en de lucht uit de helft, heeft gezegd, jongens, dit is klinklare onzin en dat is het. Oké. Okay. Um, dus ja. Maar maar dus eigenlijk zijn er. Uh, nou, ik denk misschien wel miljoenen mensen. gewoon in een digitale kettingbrief getrapt. Zoals het al heel vaak gaat. Ja. Dat is er een beetje. Uh, ja, nee, ja, maar niet iedereen is internetprofessor. En niet iedereen uh, leest de, de Facebook-regels even goed door. Dus het is ook helemaal niet gek verder. Maar het is. Uh, voor alle luisteraars, het is onzin. Ja. Uh, er is wel altijd veel te doen, hè? Over die privacyregels van Facebook. Ja, maar, de, de, maar dat is ook zo. Kijk, er is ook voor alles. Uh, kan je op die privacyregels van Facebook aanmerken? Ten eerste. Lees dan die voorwaarden. Want wat je een Facebook-berichtje neerzet, heeft gewoon geen, geen fucks in, Om het zomaar te zeggen. Dat is mm -hmm. hetzelfde als met een t-shirt. Uh, aan waarop staat: Ik heb scheid aan de regels tegen het politiebureau aanpissen. Uh, onder het mond van. Uh, dan uh, geldt het beleid opeens niet meer, weet je wel. Ja. Um, en, en, en, en ten tweede, uh, uh, uh, lees die regels gewoon even goed door dan. weet okay. je wel. Ja. De, dus dan hoef je ook achteraf niet domme berichtjes te posten. waardoor je eigenlijk een beetje als een sukkeltje overkomt. Heb je echt een beetje gestoord hè vandaag? Ik hoor het aan je. Hoezo? Nou ja, aan je vrienden, zeg maar, die dat, dat tekstje wel plaatsen. Jouw ja, vrienden ja, op Facebook. best wel. Ja, jezus, ja, wat denk je dan? De, alsof, alsof, alsof Zuckerberg op als zijn de computer denkt, denkt, shit man, al deze mensen. En ten tweede is dat ook helemaal niet wat in het Facebookbeleid staat, hè? Dat ze zomaar alles van je mogen gebruiken. Nee, nee, precies wel. Dus, uh, de, dus de, de, de, de angst was al niet gegrond en dan uh, ga je het nog ontkrachten met een, uh, nou, met een... Nou, bij Facebook is er altijd een zekere angst gegrond, want ze weten alles van je heel de tijd. En wat ze met die gegevens doen, ja, dat weet eigenlijk ook niemand... Ze zeggen, ah, maar, maar uh, dat is van altijd aan met een, met een staartje eraan. En dat wordt dan B. Dus dat is altijd een dingetje, hoor. Bij deze uit de wereld geholpen door internetprofessor Tim Hoffman. Dankjewel. Ja, en tot woensdag, want dan ben je hier. En dan praat je ons uh, iedere woensdag bij over de wereld van bits en bytes. Dankjewel, Tim. Ik zit er woensdag. Heel goed, tot straks. Veel plezier tot later. nog. Amerika zat gisteravond met uh, Combert hairs en een uh, bekje chips op de couch... voor het grote interview van Oprah Winfrey met Justin Bieber. En inmiddels gaat dat gesprek de hele wereld over. Wij verzamelen de meest opzienbarende uitspraken en je hoort ze zometeen. Meng je in dit programma via hashtag BNN Today op Twitter... en laat een digitale box achter op Facebook, facebook.com slash BNN Today. De lange weg naar morgen. Ja, daar gaan de kaasjes al hoor. <laughs> Traag gaat die hè Martijn? Ja, het is heel slom. Dat ja. uh, zou vandaag de dag absoluut niet meer kunnen. Ja. Nee. Het is uh, wel de beste Nederlandse tv-tune aller tijden. Dat blijkt uit een onderzoek van de luisteraars van uh, 100 NL radiozender. Uh, Martijn ja. Schimmer, jij hebt een boel tv-tunes geschreven. Deze niet, maar wel onder andere die van de wereld door. The Voice, Hart van Nederland, Lingo. Dit is de beste. Ja, blijkbaar. Ja. <laughs> Wat maakt hem zo goed? Nou, ik denk dat, die, uh, dat iets uh, wat je heel vaak gehoord hebt... ik denk dat dat ook een, uh, ja, een deel van, uh, van, van de stemming misschien... Uh, mensen hebben kunnen stemmen, geloof ik, op, op een lijst. En uh, ja, iedereen kent deze tune. En uh, iets wat je heel vaak hoort, dat, uh, ja, dat, dat ga je soms ook als goed ervaren. En uh, ik denk dat uh, ja, de tune van uh, GTS die, uh, vandaag de dag zou wel weer wat frisser mogen. En dat is die inmiddels ook wel. Ja, ja hij, is maar, dit, hij is niet meer als dit, Hij is niet meer zoals dit, maar hij is gewoon wel super herkenbaar. En dat uh, zeker in de tijd dat, weet ik, voor miljoenen mensen nog... Uh, op dat ene programma afstemmen, die had één commerciële zender en er was dan, s'avonds was dat programma en dan had je die tune. Dus iedereen kende dat. Tegenwoordig ja. heb je natuurlijk veel meer tunes die voorbij komen. Dus moet je ook veel meer je best doen om op te vallen. Ik dacht vroeger altijd, want uh, ik keek ook wel eens naar goede tijden, slechte tijden. En dan was dit de tune. En dan na drie seizoenen veranderden ze ineens de tune. Ja. ja, dan was ik helemaal van mijn padje. Dan dacht ik, ja, waarom oh, waarom oh, veranderen ze dat nou? Ja, dat gebeurt vaker. Ik heb ook wel eens dat ik iets, iets verander. Ik heb zelf heb ik hem ooit veranderd. Een nieuw arrangement noemen ze dat dan. Ja. En ik kreeg gewoon brieven van mensen dat ik had, dat akkoordenschema had ik een beetje veranderd om het interessanter te maken. En helemaal met uitleg en partituur erbij dat ik het niet goed had gedaan, dat het niet meer klopte. Ja, dus ja, dat, ja, ja mensen ja, zijn heel betrokken daarbij. Je hebt ook een versie gemaakt met een nieuwe tekst, hè? Ja, dat is. Uh, nou, jaren geleden was er ooit een, uh, een, uh, een pitch, noemen ze dat. Ja. Uh, toen was het plan inderdaad om echt te gaan vervangen. Dus om, om de tune te vervangen. En uh, toen heb ik een, uh, een, een gooi gedaan, dat klopt. Ja, ja. Nou, we hebben een fragmentje ervan. Nieuwe tekst en uh, ook een klein <laughs> nieuw arrangement volgens ja. mij. Luister. Uiteen. Het is best pakkend hoor. Ja, het is alweer zeker wel weer acht, uh, negen jaar geleden dat ik dit heb gemaakt. En, ben je er niet meer blij mee? Uh, nou, ik zou het vandaag de dag alweer anders doen. Dat is eigenlijk constant met tunes. Dat, uh, die volgen toch ook wel heel erg gewoon de trends in, in popmuziek en... Uh, uh, dat hoorde je eigenlijk aan de, aan de eerste versie van Goede Tijden. En als je de, de versie luistert die vandaag de dag draait, ja, die is veel hipper, die is weer sneller. En uh, dat, dat gebeurt ook met tunes. Ja, hoe kijk jij naar, uh, naar televisieprogramma's? Uh, zit je al, al continu op de bank te, te, te luisteren naar wat Ja, de er lijken? is bij ons thuis een afspraak dat ik sowieso op mijn mond hou. Uh, <laughs> want ik, ik, ik ben constant aan het, uh, aan het luisteren en aan het uh, aan kijken waarom iets werkt of waarom iets niet werkt. En uh, um, ja, dus dat is. Uh, ik ben eigenlijk constant aan het kijken, maar ook vooral aan het luisteren. Ja. Hoe belangrijk is zo'n tune dan voor een TV-programma? Want je hebt ook wel TV-programma's. Programma's die niet echt een hele herkenbare tune hebben, maar alleen maar een, een, een pingel. Ja, dat ligt aan wat voor een programma het is. Uh, ik denk dat een bepaalde, weet je, sommige documentaires die hebben het wat minder nodig. Daar gaat het toch meer om, uh, om, om, om de inhoud. En, en daar stem je op af, omdat je weet dat een bepaald onderwerp komt. Maar bijvoorbeeld een programma als, uh, als De Wereld Draait Door, of The Voice, of, uh, of Lingo bijvoorbeeld. Ja, je wil als je in de keuken koffie staat in te schenken, bijvoorbeeld. Ja. En dan hoor je iets vanuit de huiskamer komen, een soort geluid, die tune, die jingle. Dan denk je, hé, hey, het begint weer. Dat is natuurlijk de signaalfunctie die een tune heeft. En, en uh, in, in dat op zich is het wel heel belangrijk. Ja, nu uh, uh, heeft uh, het nummer uh, van Goede Tijden slecht Slechte Tijden... is geschreven door een, uh, een bekende man, namelijk Bert van der Veer. Ja, klopt. Um, die, uh, die heeft het ooit een keertje zo op, weet ik veel, op, op een servetje... heeft hij dat allemaal opgeschreven. En, uh, uh, en nou, dat hebben ze toen gebruikt. Hij vindt zijn nummer nog steeds prima, luister mee. Ja, ik ben niet, niet ontevreden dat ik 22 jaar later nog ieder jaar een, een altijd even mysterieuze afrevening van de Buma krijg en dan een, tegen mijn liefst zegt: schat, we kunnen dit jaar weer een weekendje naar Parijs. En dat, ja, volgens mij is dat wel in eerste plaats met muziek te maken, maar ja, als ik zeg van de tijd van onbezorgd het is voorbij, dan zegt iemand anders meteen, vandaag begint de lange weg naar morgen, dus met die tekst zal het ook wel goed zitten. Ja, die tekst is goed hè, dat is een goede tekst. Ja, die tekst is goed, ja, klopt. Ja. Ja. Hoe belangrijk is het, want dit, dit, deze tekst is dan heel erg uh, aansprekend, dat kent iedereen, maar hoe belangrijk, belangrijk is de tekst in TV tunes? Um, nou bij een soapserie is het wel belangrijk. Ik vind zelf wel dat je moet proberen om dan niet letterlijk te zingen. Dat zou ik vandaag eigenlijk ook niet meer doen. Om dan echt letterlijk de titel van het programma te zingen. Ja. Um, want ja, dat, dat ja goede tijden, slechte tijden. Iedereen kent het natuurlijk. Maar uh, wat, wat ga je doen bij een programma over een makelaarsserie of zoiets? Uh, dus je moet... Open huizen, dure huizen. Ja, zoiets. Dan krijg je dan ja. krijg je dat. Dus uh, je moet. Ik vind altijd dat als die als het de tune, de gezongen tune, ook zou kunnen als liedje, dat vind ik altijd een doel, dus als, als je het ook zou kunnen horen als liedje en ergens terloops komt dan misschien de titel van het programma voorbij, dan vind ik dat wel het, uh, ja, dat vind ik zelf het mooiste. Waar ben je zelf het meest trots op? Welke tune die je hebt geschreven? Nou, ik vind op dit moment het, de leukste tune is de tune van The Voice. Ja. Uh, die uh, hebben we natuurlijk voor Nederland gemaakt, maar die draait inmiddels in 140 landen. Ja. En uh, in China en in Italië. En daar maken we ook allerlei uitwerkingen van. Dus in al die andere talen uh, ben ik daar weer voor aan het werk. En dat is wel ontzettend een leuke tune om te doen. Ja, ja, ja, ja. ja. En, en levert dat dan ook enorm veel geld op ineens? Nou, als het goed is gaat dat uiteindelijk wel geld opleveren. Maar uh, dat duurt altijd een tijdje. Okay. Uh, Zo'n ding moet een tijdje lopen voordat dat door buma Stem uiteindelijk uitgegeven wordt. Maar als het goed is, uh, ja, kan je daar wel uh, leuk van uiteten. eten. Ja, ik zit even te kijken naar mijn businessplan. Hè. Ja. Uh, <laughs> we hebben je ook nog gevraagd, slot wat de slechtste tv-tune van dit moment is. En uh, jij noemde deze. Dat uh, uh, ja. is ja. het uh, nieuwe openen van het NOS-journaal. Ja. Wat, wat, wat maakt het? Wat, wat nou, dat dat slecht? dingetje in het begin vind ik wel wel goed. Dat, dat, doen, doen, doen, doen, doen. Ja. dat is wel. Maar nou, daarna, het is, zo, het is wel heel erg somber, vind ik. En um, um, ja, ik vind het journaal dat moet toch een soort, soort urgentie uitstralen. En uh, ik maak voor, voor bijvoorbeeld Hearts in Nederland heb ik dan muziek gemaakt. En dan maken we ook altijd een, een necroversie. Dus, yeah. dat, dus dat, als er iets verschrikkelijks is gebeurd, dan maken we altijd een hele sombere. Iemand is overleden. N, ja, een downversie. En ik heb oh, ja. bij het NOS Nationaal toch vaak het idee dat ik naar de naar de downversie zit te luisteren. Ik denk, nou, ja, het zal wel heel vreselijk nieuws zijn, maar dat, ik vind dat het, de, de tune ietsjes objectiever moet zijn. Zou er ook een necroversie zijn van het NOS Nationaal? Ik ben benieuwd hoe die klinkt. Ja, het zal <laughs> ja. heel treurig. allemaal zijn. <laughs> Matthijs dankjewel. Graag dat Dank je hier was. Ja, Akda Daan en Munnik is dit leuke plaat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 Staan. Je kunt ook nooit eens even rustig op een voetstuk staan. Je scoort 2 in de finale, men wijst de mooie sokkel aan. Je staat er net of iemand vraagt hoe is je huwelijk misgegaan. Je kunt hier nooit eens even Mooie De mooie, dan doe jij bovenaan. De mooie Hoe is, is Hij de, niet Laat de doe jij bovenaan. jij je dan Voetstuk staan Agda en de Munnik. Als je bij Oprah Winfrey mag komen, dan ben je al een hele grote. Maar je bent echt een hele grote als jouw interview met Oprah binnen een dag over de hele wereld wordt uitgezonden. In 1993 was Michael Jackson de eerste. En vandaag is superster Justin Bieber de tweede die deze eer krijgt. Wij geven jou de juicy details. De drie dingen die je gehoord moet hebben en die nog niemand wist van Justin Bieber. Baby, baby, baby, oh. Justin Bieber is uh, een phenomenon. Hij He heeft miljoenen screaming fans all over wereld. Iedere plaat van de 18-jarige Bieber is meerdere keren platina. Vooral omdat hij zo'n beetje meer volgers heeft dan God. Op Facebook heeft hij bijna 50 miljoen likes. En op Twitter heeft hij meer dan 30 miljoen volgers. Des te opvallender is het dat Justin tegen Oprah zegt... dat hij hartstikke eenzaam is. Hij heeft maar drie vrienden. Naast de eenzaamheid wordt Bieber ook geteisterd door gestoorde fans. Hij werd gek van een vrouw die beweerde dat hij haar had bezwangerd. Last november... Een 20-year-old California woman filed a lawsuit... claiming that Justin Bieber was the father of her 3-month-old son. Justin denied that he'd ever met the woman and took a paternity test. I just didn't want to go on any longer. It was such a long and drawn out process. I felt bad at first because I was like, I didn't want anyone to believe it. But then I saw that no one was really believing it. And then I felt better. Een DNA-test maakte een einde aan het gezeur. En Bieber is blij dat niemand haar gelooft. Tot slot geeft de oude opera het tieneridool nog één gouden tip... Vooral niet te vroeg trouwen. Tell me if it's true that you want to be married by the time you're 25. I think so, yeah. I think 25 is too young, actually. You I do. do? I really do. And particularly for you, because your whole 20s is about discovering who you really are. You would want to be married at 25, but you're going to rethink it because I'm telling you to. Yeah, I mean, you are Oprah, and you're telling me to not get married at 25. I should probably listen to you. You maybe should. Justin Bieber doet wat Oprah Winfrey zegt. En uh, daar heeft hij misschien wel gelijk in. Straks gaan we praten over onder andere de Michelinsterren. Uh, met bijvoorbeeld Julius Jaspers. Goedenavond. Goedenavond. Leuk dat je er al bent. Je bent natuurlijk een fijnproefrekenner op het gebied van de beste gerechten, Oude Garde gewonnen voor het schrijven van je kookboeken. En de man achter het succes van Top Chef. Samen met Kranenborg. Precies. Wat zit er in een kapsalon? In een kapsalon zit uh, patat shawarma. Mm -hmm. uh, Mayonnaise. Nou, doe nog maar satésaus, knoflooksaus en ketchup. Je vergeet de kaas. Hoe zei je dat? Nee, je vergeet je Ik vergeet heb het dat. woord kaas nooit genoemd. Erben, Wernermas, nee, meteen ook in nee, uitzending. Nee, ik, ik ken het. Uh, nee, ja, dat, is niet, dat is geen sportersmaaltijd. Ja, Jawel joh, dat is goed, krijg je geen energie van. Nee, nee helemaal niet. Nee, ik heb Nee, echt niet zeggen. <laughs> ik heb dus, hem al nooit gegeten. Nee, ja, ja, nee, het is niet te hach Wat is het dan? Ja, het is friet hey. bedekt met afgetopt met goud. Je was in de buurt. Ik dacht dat ik een grapje maakte. Ja. zo. Even onder de grill, zodat de kaas smelt. Bovenop salade en dan nog knoflooksaus en sambal erbij. Volgens mij is dat iets van 2000 calorieën ongeveer. Zomaar. We je een marathon lopen. Nou, dat dacht ik ook. meteen gaan we met jullie allemaal praten. Uh, en waar hebben we nog meer? Oh ja, we gaan naar het wielergala. Gio daar voor ons. Straks na het nieuws met ja, me net wel. <tied> <tied> <M> <tied>